De Nederlandse spoorwegen denken hard na over een tweede website met reizigersinformatie. Die kan dan worden ingezet als de bestaande site overbelast raakt. Vorig jaar werd de capaciteit van de website uitgebreid en die kan nu 24.000 bezoekers per minuut aan. Maar vorige week viel de site van de NS diverse keren uit toen het treinverkeer ontregeld raakte door de sneeuwval. Veel reizigers klaagden toen over onvoldoende informatie, vandaar de plannen voor een reservesite. De politie in Den Haag heeft een bende Roemeense skimmers opgerold. Via een inbraak kwam de politie hen op het spoor. De criminele organisatie heeft in heel Nederland skimapparatuur geplaatst. Het geld werd in het buitenland opgenomen. De skimmers hadden cameraatjes op betaalautomaten gezet, zegt de politie. Dan moet je denken aan een de speldenknopje. Het is allemaal zeer geavanceerd. En, en zo konden dus die, die gegevens worden, worden, worden vastgelegd. Dat werd gelijk doorgestraald met een mobiele telefoon die achter de, de, de, de apparatuur was, was verbonden. Dus terwijl juist om te pinnen spreken was men in de, in de Dominicaanse Republiek al bezig om het geld te pinnen. Onbizar, oh, het is ongelooflijk. De bende heeft miljoenen euro's buitgemaakt. Door samenwerking met Roemeense rechercheurs kon de hele bende in kaart worden gebracht. Er zijn 17 mensen aangehouden, 15 in Roemenië en 2 in Nederland. De inflatie is afgelopen maand licht gestegen. De prijzen stegen met 2,5 procent. In december was de inflatie nog 2,4 procent. Vooral benzine, gas en stroom werden duurder. De inflatie zit in Nederland bijna een jaar boven de 2 procent. In Nederland stijgen de prijzen iets harder dan gemiddeld in de eurozone. In de Maldiven is een arrestatiebevel uitgevaardigd... tegen de ontslagen president Naschid. De aanklacht tegen hem is niet duidelijk. Politie en leger zouden onderweg zijn om hem te arresteren. Nasheed ziet zijn ontslag als een staatsgreep. Een delegatie van de Commonwealth-landen probeert te bemiddelen... in de politieke crisis die is ontstaan. In de tweede stad van de Maldiven, Adu, heerst chaos. Leger en politie hebben zich uit de stad teruggetrokken... en bewaken alleen nog het vliegveld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag... adviseert om niet naar de Maldiven te reizen... Als dat niet strikt noodzakelijk is. Autoconcern Daimler heeft een recordjaar achter de rug. De fabrikant van onder andere Mercedes-Benz... boekte een winst van bijna 6 miljard euro. Vorig jaar was het nog 4,7 miljard. De doelstelling voor de omzet werd vorig jaar ruim gehaald. Uiteindelijk kwam die uit op 106,5 miljard euro. Daimler verkocht vooral veel auto's in Amerika en China. In Europa ging het minder goed... Volgens de woordvoerder zijn de resultaten over 2011 de beste sinds de oprichting van het bedrijf, 125 jaar geleden. Het Centraal Planbureau maakte groeicijfers bekend op 1 maart. Het zal op die dag het zogenoemde Centraal Economisch Plan openbaar maken. Dat is vroeger dan eerder was aangekondigd. Eerder werd nog gesproken van 20 maart. De cijfers van het CPB zijn de belangrijkste bron voor het financieel beleid van het kabinet. In Den Haag wordt er rekening mee gehouden dat het kabinet miljarden euro's extra gaat bezuinigen. Het Centraal Planbureau maakt de cijfers alleen bekend op 1 maart. De toelichting was pas op 20 maart gegeven. Dan nog het weer. bewolkt en vooral in het Noordoosten af en toe wat sneeuw. Later ook in de rest van het land. In het westen is het net boven nul, maar landinwaarts blijft het vriezen. Morgen en zaterdag droog en veel zon. Middagtemperatuur min 3 graden. ANWB Verkeersinformatie, de A 326. Nijmegen richting Den Bosch is nog dicht na een aanrijding met meerdere auto's tussen Beuningen en Bergharen. Een lange file bij Utrecht op de A 27. Daar staat een auto in brand. In totaal nog 60 kilometer file. Wat nog opvalt is de langere file op de A9... ook maar richting Amstelveen... bij knopende Raasdorp 5 kilometer. Op de A12 daarna de richting Utrecht... tussen de knopende Oudrijn en Lunette 5 kilometer. Er was een aanredding op de A12... verder richting Duitse grens... bij knopend Velpenbroek nog 3 kilometer. Dan de lange file op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen de knopende Evelingen en Rijnsweert staat 13 kilometer. Daar staat dus een auto in brand. Bij knopende Rijnsweert is de rechte reis ook dicht. U kunt daar beter een andere route kiezen. Of je nou de belangrijkste presentatie van het jaar gaat geven... of zomaar een toespraakje of een bruiloft. Overtuigend presenteren...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 Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Europese afspraken over het terugdringen van het begrotingstekort... hebben bizarre gevolgen voor de provincies, waarschuwen die provincies. Vervoersbedrijf Connection wil werknemers met een ongezonde levensstijl ontslaan... als ze weigeren om naar de sportschool te gaan. Plastisch chirurgen zijn niet blij met beunhazen die actief zijn in de cosmetische industrie... Het is niet voor niks dat we natuurlijk een langdurige opleiding hebben van zes jaar. Om dat soort operaties veilig te kunnen doen. En ook de complicaties ervan te kunnen behandelen als die zich voordoen. En het ochtendtumor van Henk Spaan. Het is zes en half over tien. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Provincies maken zich grote zorgen over de toekomstige bemoeienis van Den Haag... met hun financiële huishouding door Europese afspraken. Moeten ze vanaf volgend jaar miljoenen euro's boete betalen... als ze een begrotingstekort hebben. Johan Remkes, voorzitter van het Interprovinciaal Overleg. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar maakt u zich met name zorgen over? Uh, omdat uh, als je investeert en uit je reserve sput, dan zal dat in de toekomst... Uh, ...opgeteld worden bij het Nederlandse uh, emu-saldo tekort. En het wetsvoorstel zoals dat nu in procedure is... ...voorziet in allerlei boeteconstructies. Ja. En dat kan echt absurde gevolgen hebben. Ja. Uh, zoals? Om uh, uh, um een voorbeeld te noemen. Uh, de provincie Noord-Holland uh, draagt bij aan de vernieuwing van de zeesluis in IJmuiden... Uh, dat type activiteiten zal dus in de toekomst uh, niet meer mogelijk zijn. Waarom? Ja, ja hallo? Ja hallo, ik vroeg waarom niet. Waarom is, zou dat niet meer, kan dat niet meer mogelijk zijn? Uh, uh, omdat die investeringsbijdragen, wat ik u zojuist zei, dan opgeteld worden uh, bij het EMU saldo en dan komt het buiten de norm te vallen en daar staat dan dus in de toekomst een boete op. Ja. Datzelfde effect speelt trouwens niet alleen uh, een rol bij provincies, maar gaat ook een rol spelen bij gemeenten. Alleen gelet op het aantal gemeenten uh, is het daar wat makkelijker behapbaar. En uh, gelet op het beperkte aantal provincies, uh, ja uh, het is voor een deel statistiek en dat maakt het dus ook heel gek. Uh, speelt het bij provincies een grotere rol. Ja. Even voor de duidelijkheid, want u had het net over het EMU-saldo. Een uh, Europese lidstaat, althans binnen de uh, marges uh, van de, de eurozone... mag een begrotingstekort hebben van 3% als je daaronder zit. Uh, dat hebben ze net afgesproken vanwege al, de, al die ellende met de Grieken. Dan krijg je een boete. Uh, en nu hebben ze dus afgesproken in Den Haag... dat ook de provinciale uh, boekhouding en de gemeentelijke boekhouding daarbij een rol spelen. Uh, ja, Je kunt ook zeggen, dan moet u maar zorgen dat u een begroting op orde hebt. Ja, zeker. Maar de begroting, de begroting is wel op orde. Het gaat alleen van, en dat is voor een deel administratie... dat het Rijk een investering afrekent op kasbasis... En bij provincies en gemeenten gaat het op uh, zeg maar afschrijvingsbasis. Juist. Da en er dat wordt dat een groot infrastructureel project over jaren afgeschreven. Er nog seconden over om uw bericht te beëindigen. Dit <lacht> heb ik nog nooit meegemaakt. <lacht> Blijkelijk hadden we contact met de voicemail van uh, Johan uh, Remkes. We waren dus bezig om u uit te leggen dat de provincies boetes krijgen opgelegd... en die kunnen in de miljoenen euro's lopen als ze hun begroting niet op orde hebben. Dat wil zeggen als ze dus investeren in bijvoorbeeld infrastructurele projecten... Zoals een sluis bij het, uh, bij het kanaal in Noord-Holland bijvoorbeeld. Dat was het voorbeeld dat Johan Remkes uh, noemde. Uh, en uh, dat die over jaren wordt afgeschreven, die investering. En dan staat zo'n provincie dus in het rood. En daarvoor uh, wordt dan ook die provincie uh, gekort. We proberen opnieuw contact te krijgen met uh, Johan Remkes. Maar het voicemailbericht, waar we nog maar één minuut de tijd hadden... om het in te spreken <laughs> op een van de een of andere manier, is uh, uh, afgelopen. En we krijgen hem niet meer te pakken. Dus gaat u luisteren naar Sol, denk ik. Nee, ander plaatje. Nanana. na na. -na. -so Des C'est une chanson pour pour pour pour pour. Me rappeler les beaux jours jour jour jour jour jour. Simple petite mélodie pour effacer les jours de pluie et oublier deux secondes tous mes ennuis. C'est une chanson pour pour pour pour pour. pour. Les cœurs ont plein d'amour. Of bien de Freuden. Qui suit son cours Quand je serai mort et enterré Mes enfants viendront me la chanter Dans le cimetière tout le monde tapera du pied On ne se parle plus, plus, plus On croit que l'on s'y habitue Mais où crois-tu, tu, tu Que vont les gens qui se sont tués Au paradis du non-dit Je suis sûr que tout le monde s'ennuie La la la, na na na, Sol uit België was dat. We hebben het contact met Johan Remkes definitief verloren. Dus we gaan naar onze reportage. Dus wat we eerst gaan doen is de huid verwijderen. Steeds meer ontevreden Nederlanders geven zich over aan de scalpel van de cosmetisch chirurg. Het is in Nederland makkelijker om een privékliniek te starten dan een Chinees restaurant. Maar pas op. Af en toe dan denk ik, ik wou dat ik dood, uh, maar dood was. Er zijn beunhazen aan het werk. Je ja, moet niet stoppen met het interview, maar ik heb niks meer te vertellen. Dit is Caro Goedemorgen in Nederland met de schoonheidsprijs. Ik vind het heel mooi, eigenlijk. Het aantal privé-klinieken, dames en heren, dat zich richt op klanten die mooier willen worden, groeit snel. Maar lang niet al die klinieken voldoen aan de gewenste kwaliteitseisen. Hoort u in deel 4 van de schoonheidsprijs, gemaakt door Roy Hirkens. Dus wat we eerst gaan doen is de huid verwijderen. En dat doen we eerst met een mesje en dat doen we daarna met een schaartje en een pincetje. Mag ik, mag ik u ondertussen alvast even een vraagje stellen? Want u ligt nu helemaal ingepakt op, op de tafel. Hoe voelt u zich? Lekker gespannen. Waar ben ik aan begonnen. Want wat gaat er gebeuren met u? Een bovenooglidcorrectie. Daar zit ik me al jaren aan te storen. Uw ogen zijn nu helemaal gezwollen. U heeft de verdoving gekregen. Ja, ik voel weinig. Het was een beetje eng in het begin. Maar uh, zo na vijf minuten wendt dat wel, dus is Nu minder eng. Ik hoop dat dokter Nott er nu een beetje wat moois van maakt. Gaan we aan de slag? In de praktijk van plastisch chirurg Hans-Pieter van Not. Plastisch chirurgen, zoals van Not, hebben na de opleiding tot basisarts zes jaar doorgestudeerd. Nu vangt hij in het ziekenhuis de slachtoffers van de beunhazen op. Helaas wel. Um... Ieder jaar zijn er weer een aantal schrijdende voorbeelden. Lang niet alles komt in de pers terecht. Een aantal voorbeelden kent u wel uit het verleden. Een aantal dingen worden ook buiten de publiciteit om afbehandeld. Maar er zijn natuurlijk hele vele dingen die gebeuren... die in een aantal gevallen te voorkomen zijn. Natuurlijk, als er gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Ook een zeer ervaren plaschirurg kan een probleem hebben. Maar dan is het ook weer de vraag van... hoe ga je om met zo'n probleem en hoe los je dat op? Elke basisarts mag aan de slag in een kliniek voor cosmetische chirurgie. Dat zorgt voor ellende, lijkt me. Dat is inderdaad niet geregeld. Je zal als consument altijd heel goed op de hoogte moeten stellen... van wat iemand zijn vooropleiding is en zijn ervaring is. En ook vooral wat hij wat al gepresteerd heeft. En wat zijn mogelijke complicaties zijn geweest. Maar je hebt daar uh, zekerheid over nodig. En dat is in het veld niet geregeld. Veel van die privéklinieken noemen zich bijvoorbeeld... kliniek voor plastische chirurgie. En hebben geen enkel plastisch chirurg in dienst. Ja, dat is voor een patiënt echt niet duidelijk van buitenaf. Irene Matthijssen, voorzitter van de NVPC... de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Basisartsen die mogen volgens de wet mogen zij, uh, operaties doen... waar ze zichzelf bekwaam en bevoegd voor achten. En, en wie beoordeelt dat? Zij zelf. Zij zelf. En um, als het tot problemen leidt, ja, dan, en er komen veel klachten, dan kunnen ze inderdaad een keer ter verantwoording worden geroepen um, om aan te tonen: van ja, en waarom vond je jezelf dan uh, bekwaam? Het is niet voor niks dat we natuurlijk een langdurige opleiding hebben van zes jaar om dat soort operaties veilig te kunnen doen en ook de complicaties ervan te kunnen behandelen als die zich voordoen. En gebeurt het wel? Wat heeft u een beeld over hoe vaak dat gebeurt? Nee, dat weten we niet. Zo heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg... eerder aangegeven ernstige twijfels te hebben... over de vaardigheden en werkwijze van twee artsen van privéklinieken. Het gaat om plastisch chirurg Rick Verkouteren... die inmiddels zijn beroep niet meer mag uitoefenen in Nederland. En Pascal Duisters, een Belgische huisarts. Bij de inspectie hebben zich patiënten gemeld... die zeggen slachtoffer te zijn van een medische misser. Zo verklaart een jonge moeder die verschillende malen door de artsen geopereerd werd... na infecties en complicaties van een borstoperatie. De prothesen werden verwijderd door dokter Pascal Duisters. Mijn littekens waren opengebarsten en de protheses kwamen eruit. Ook Corine werd door beide artsen geopereerd. Eerst aan een ooglidcorrectie en daarna een borstvergroting. Ik heb een half jaar lang met een open wond gelopen... ...die elke dag verzorgd werd door een door dokter Duisters ingehuurde vrouw. De hersteloperatie, zowel aan één ooglid als eh, na de ontsteking van de borst... is door dokter Duisters alleen uitgevoerd. Ook kwam de receptioniste, zonder zich schoon te maken, assisteren in de OK. Ik confronteer hem ermee. Er zijn vrouwen die zeggen dat u wel degelijk implantaten eruit heeft gehaald bij hun. Een ruid heeft gehaald, dat zou kunnen. Daar bent u toch niet voor opgeleid om te snijden in vrouwen? U bent toch geen chirurg? Het als er een infectie is geweest, is de infectie verwijderd. Ja, maar er zijn ook vrouwen die zeggen dat implantaten door u eruit zijn gehaald? Daar heb ik geen weet van. Nou, ik bedoel, volgens mij niet. Maar ja. Weet u toch wel zeker of u er ooit implantaten heeft uitgehaald of niet? Volgens mij niet. Heeft u wel eens ooglidcorrecties gedaan? Ja. Bent u daarvoor opgeleid? Ja. Want plastisch chirurgen zeggen dat kan alleen een plastisch chirurg doen? Ja, ik weet wat de plastisch chirurgen zeg, chirurg zeggen... Maar de, ik ben heus niet de enige arts die geen plastisch chirurg is... die ooglidcorrecties uitvoert. Daarmee maakt het nog niet goed. Nee, dat klopt. Het is de bekwaamheid van degene die ze uitvoert wat telt. En, en weten alle mensen dat, dat u geen plastisch chirurg bent? Verteld. Zegt u er uitgebreid bij dat u een huisarts bent en niet een plastisch chirurg? Mijn tijd is om. U wilt verder geen vragen meer beantwoorden? Liever niet. Ik heb ervoor een opleiding gehad. En op het moment dat ik een complicatie heb, kan ik ze in principe zelf ook oplossen. Dat is ook de bedoeling. Maar dat is niet een opleiding tot plastisch chirurg? Nee, dat nee, klopt. klopt. De, ja, dat klopt. Maar wat voor opleiding dan wel? Ja, een praktische opleiding. Ook leedcorrecties. En waar dan? In Lille, in Frankrijk. En is dat de... Ja, dus het stopt maar weer, hè. Ik vraag dan gewoon waar de opleiding is en dan moeten we in één keer weer stoppen, stoppen met, met, met, met het interview. Ja, je moet niet stoppen met het interview, maar ik heb niks meer te vertellen. Daarom willen plastisch chirurgen strenge normen voor klinieken die cosmetische ingrepen doen. Dat hoort u morgen in de schoonheidsprijs. Vragen en opmerkingen zijn welkom. Of via goedemorgennederland.nl Straks, steeds meer werkgevers willen ongezonde werknemers... verplicht naar de sportschool sturen. Eerst nu toch een tumeur van Henk Spaan. Boven Ervedorens zag ik voor het eerst... in de sociëteit van een studentenvereniging. Hij zette een stoel op een tafel, klom op de stoel... en stortte zich gestrekt naar beneden. Hij is niet veranderd. Alles wat Bo aanpakt is een aanzet tot de val. Nu wilde hij weer een startbewijs voor de Elfstedentocht. Dat liet hij in de krant zetten. Het is een keuze. Je zou ook eens voor anonimiteit kunnen kiezen. Maar mensen zonder identiteit verwarren anonimiteit met de dood. Een van de aanzienlijke voordelen van het niet doorgaan van de Elfstedentocht... is de afwezigheid in Friesland van zogenaamde bekende Nederlanders. Het zou een reden zijn om niet naar de tv te kijken. En door het ijs zakkende Gordon kun je altijd terugzien op YouTube. De PVV probeerde ook om de tocht te kapen. Een evenement zonder buitenlanders... is een nationale feestdag voor Geert Wilders. De Elfstedentocht is niet van de televisie. Niet van de politiek. Niet van bovenair van Dorens. De Elfstedentocht is van... Van mij eigenlijk. Tot mijn afgrijzen zag ik dat ze nu een voorzitter hebben... die zijn bestaan ook toetst aan elke spiegel die hij passeert. De Elfstedentocht is van de volkssport die schaatsen heet. Op schaatsen door het winterse landschap gaan... de vrieskou langs je oren te voelen... luisterend naar de regelmaat van het krassen van de net geslepen ijzers... is een met weinig te vergelijken vreugde... die de narcist onmogelijk kan voelen... Nooit zal de televisie de essentie hiervan kunnen treffen. Nooit. Vergeet de ker kerktorentjes aan de einder niet... die langzaam dichterbij komen of uit het zicht raken. Schaatsen is een sport die het innerlijk verrijkt... die per definitie ongeschikt is voor uiterlijk vertoon. Wie kent Karst Leenburg, Auke Adema of Sietse de Groot? Niemand. Dat is goed. Ze zijn anoniem. Ze wonnen de Elfstedentocht. stedentocht. <laughs> Morgen het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. hungry theater. With default that I hate. That's why this chick is a tramp. <laughs> She does it like crap games with barons and earls. I won't go to Harlem in diamonds and pearls. <laughs> and I definitely won't dish our dirt with the rest of those girls. Thank you. That's why the lady is a tramp. I love the free Without care Oh, I'm so broke It's oak I hate California It's crowded and damn That's why the lady is a, I'm a Sometimes I go to Coney Island Oh, the beach is divine And I love the Yankees Cheetah's just fine I follow Rogers and Hart She sings That's, That's why right. the lady is a tramp I love a prize fight That isn't a fake No fake And I love to rowboat with you and your wife in Central Barclay <laughs> She goes to the opera and stays wide awake Yes, I do That's why this lady is a tramp She likes the green, green grass, grass under her shoes. What can I It's cold and it's dead. That's why the lady is a trap. That's why the lady is a trap. That's why the lady is a trap, Tony Bennett, and Lady Gaga, the lady is het tramp. Jan van der Putten komt binnen. Is dat al voor zometeen, Jan? Of, uh... Nee, geen paniek. Ga oké. Okay. <laughs> <For zo meteen, laughs> Ik dacht, misschien we heb we je laatste we nieuws. We <laughs> Gelukkig zit. <zien. laughs> oké, okay, het is uh, zes minuten voor half elf. U luistert nog steeds naar de KRO op Radio 1. Werkgevers willen medewerkers van een ongezonde, met een ongezonde levensstijl naar de sportschool sturen. Wie dat weigert, wordt de laan uitgestuurd. Blijkt uit een enquête onder MKB-bedrijven. En die enquête wordt vandaag besproken tijdens het congres Gezond Ondernemen. Vervoersbedrijf Connection is een van de bedrijven die ongezonde werknemers wil kunnen ontslaan. HRD Directeur Peter Paul Witte, goedemorgen. Goedemorgen. HR-directeur is gewoon personeelchef, hè? Ja hoor, zo mag u het ook zeggen. Ja, waarom wilt u die mensen in uiterste consequentie kunnen ontslaan? Nou, het punt wat wij, wat wij willen maken, dat is dat, eh, dat wij als werkgever verantwoordelijk zijn voor een gezonde werkplek van onze, van onze medewerkers. En daar mogen ze ons op aanspreken. Ja. En daartegenover staat dat werknemers ook eh, zeg maar verantwoordelijk zijn om... Uh, uh, ...zeg maar hun fysieke situatie zo te hebben dat ze in staat zijn om die werkzaamheden te verrichten. En als dan op enig moment blijkt dat, uh, uh, dat zij regelmatig, uh, regelmatig heb ik het over, dat ze elk, elk jaar zeg maar vier tot zes weken afwezig zijn... Uh, om, ...om redenen die te maken hebben met hun fysieke omstandigheden waar ze iets aan zouden kunnen doen... ...dat wij met hun in gesprek willen... Om, over te, om met hen erover te praten hoe zij hun gezondheid kunnen verbeteren. Ja. En als zij dan uiteindelijk daar geen, daar geen gebruik van willen maken... Hè, dan vinden wij wel dat er een stok achter de deur moet zijn... dat dat allemaal niet zo vrijblijvend is. Nee, maar u gaat er toch niet over wat mensen in hun vrije tijd doen? Nee, absoluut niet. En nee, u gaat er dat toch dat ook dat niet over of mensen zelf de keuze maken om te roken of niet... of om een glaasje te drinken uh, of niet, of naar de sportschool te gaan... of niet als ze op hun werk gewoon fatsoenlijk functioneren? Nee, ben ik helemaal met u eens. Dat gebeurt dan ook niet. Dan, gaan wij dat, dan hoeven we dat gesprek ook helemaal niet aan te gaan. Maar als wij, als wij mensen hebben die, die, die elk jaar vier tot zes weken verzuimen uh, vanwege een probleem met hun gezondheid waar ze, uh, waar ze iets aan zouden kunnen doen. Dan vinden wij wel dat wij daarover met hun in gesprek mogen. Ja. En dat dat gesprek dan ook niet vrijblijvend zou moeten zijn. Nee, En dan zegt u dus naar de sportschool en dan zegt zo'n werknemer wie gaat dat betalen en dan zegt u dan betalen wij dat keurig. Wij bieden dat, wij bieden dat keurig aan. Als mensen, als mensen bij ons door gezondheidsproblemen... Ja. niet meer hun werkzaamheden kunnen verrichten... Ja. En dan kijken wij met, samen met die mensen... wat we daaraan zouden kunnen doen. Ja. Maar als wij dan zeggen... van ga naar de, ga naar de, ga naar de sportschool... Eh, zorg dat je iets aan, jou, aan, je, aan, je, aan je vreselijke overgewicht doet... en zij, en zij weigeren dat... Ja. Ja, dan, dan, hebben we, dan hebben we wel een issue... met, met een dergelijke werknemer. En, die, en dan zouden wij graag een stok achter de deur willen hebben. Ja, maar hebben we het dan over een bus... Die te dik is om nog achter het stuur te zitten, bijvoorbeeld? Nee hoor, nee hoor want het, overigens heb ik het niet alleen over buschauffeurs... we hebben ook vele andere soorten medewerkers dan, dan, dan alleen buschauffeurs. Maar als hij, door, als hij of zij door zijn overgewicht elk jaar vier tot zes weken, zes weken verzuimt... Ja. Kijk, eh, dan, dan vinden wij dat je als werkgever ook mag zeggen van... joh, daar moet jij iets aan gaan doen. Ja. Want, jij, want jij voldoet niet aan de verplichtingen die jouw arbeidsovereenkomst jou oplegt. Ja, nou heb je in dit land ondernemingsraden en vakbonden... Ja, dat weet ik. Ja, en weet u anders. hoe die hebben gereageerd? Ja, die zijn, die zijn daar niet enthousiast over. Nee. Die, willen het liefst, die willen het liefst ook in dit soort situaties... willen, zij, willen ze alles op basis van vrijblijvendheid. En ja, daar, hebben wij, daar zijn wij ook met hen over in discussie. Ja. Omdat wij vinden dat juist die vrijblijvendheid eraf, eraf moet. Zij... Ja. zij zij, vinden, zij spreken ons ook aan op de werkplek. Ja. Zij, hebben, eh, zij willen ook een gezonde werkplek. Nou, ja. wij, willen, wij willen gezonde medewerkers. En wij vinden dat medewerkers daar ook een bijdrage aan moeten leveren. Ja. Dus u bent eigenlijk wel een beetje klaar met ongezonde werknemers en met de vakbeweging? Nou, dat vind ik al. Nee hoor. nee hoor. We hebben een uitstekende relatie met de vakbeweging. Dus daar ben ik absoluut niet klaar mee. En met die ongezonde werknemers? En met die ongezonde werknemers ben ik ook helemaal niet klaar mee. Want daar wil ik juist, daar wil ik juist mee in gesprek. Uh, maar... Als jij ongezond wenst te leven en jij verzuimt niet, dus wij hebben daar geen last van... dan is dat verder geen enkel, geen enkel issue wat ons betreft. Nee, maar als u constateert dat iemand niet functioneert vanwege overgewicht... Of vanwege, en vaker ziek is vanwege uh, slechte leefgewoonten... dan zegt u, daar moet je wat aan kan do uh, gaan doen. Uh, want het is uh, van invloed op je uh, werk. Ja, absoluut. Dat is het punt. Oké, okay. ja. Peter Paul Witte van Connection, HR-directeur, chef personeelszaken. Ik dank u zeer. Ja, hoor, tot uw dienst. Dag. Daag, einde van deze uitzending, want het is bijna half tien. Meer informatie vindt u op kro.nl en we schakelen naar de bus van Prem Prem. Goedemorgen. Goedemorgen Sven. Uh, uh, uh, mevrouw Cornelia komt net de bus in. Dat is een uh, passant die het leuk vindt om het programma mee te maken. Want hoe oud bent u eigenlijk? Vroeger zei je altijd, ik ben bijna 10. He? Nee, maar hoe oud bent u? Dan zeg ik nu, ik ben bijna 85. Oh, nou, we, dat is erg leuk, want we gaan het hebben over active aging Sven. Dat is nog heel ver voor een broekje als jij. Maar straks als je <lacht> boven de 65 bent, ja. dan moet je in Europa gewoon meetellen. Vandaag is er bij de Haagse Hogeschool een hele conferentie over active aging en... Sven, raad eens wie dit jaar 69 jaar wordt... en een inspiratie is voor duizenden vrouwen in Nederland. Uh... Ja. Kijk, daar heb ik, kijk ik één dag niet op je website. Jeltje van Nieuwenhoven. Geen idee, Frem. Ah, ik heb jantje van Nieuwenhoven ah. uh, in de bus. En als er nou een voorbeeld is van Active Aging... ja dan is het mevrouw van Nieuwenhoven wel. En uh, dat is echt heel leuk. Dus het wordt een hele leuke uitzending, luisteraars... over iedereen die 65 jaar en ouder is... en wel degelijk bijdraagt aan de maatschappij. En we staan voor de Haagse Hogeschool... waar heel veel jongeren rondlopen... die straks allemaal 70 worden... en dan hopelijk nog bijdragen aan de maatschappij... Uh, dat gaan we allemaal doen, en ik heb begrepen dat hij klompen aan heeft. Sven, klopt dat? Hier is het: de Bourgondische stem van Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Het Centraal Planbureau komt dit jaar eerder met economische groeicijfers. Die worden op 1 maart gepresenteerd. Bijna een maand eerder dan verwacht. Dat gebeurt op verzoek van de Tweede Kamer. Cijfers van het CPB zijn de belangrijkste bron voor het financieel beleid van het kabinet. De Amerikanen hebben de leider van Al-Qaeda in Pakistan gedood... dat hebben Pakistanse overheidsfunctionarissen gezegd... tegen het Franse persbureau AFP. De Al-Qaeda-leider Badr Mansour zou in het noordwesten van Pakistan zijn omgekomen... bij een raketaanval met een drone, een onbemand vliegtuigje. Het Turkse leger heeft 13 Koerdische rebellen gedood. Dat gebeurde tijdens twee verschillende gevechten in het zuidoosten van Turkije. Bij die gevechten kwam ook een Turkse militair om het leven. En de Nederlandse spoorwegen overwegen een tweede website met reizigersinformatie te bouwen. Die kan worden gebruikt als de bestaande site overbelast raakt. Vorige week viel de site van de NS meermalen uit toen het treinverkeer ontregeld raakte door sneeuwval. En veel reizigers klaagden toen dat ze onvoldoende informatie kregen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Een lange file op de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Woerden en Knopen, nu net de 13 kilometer. Heeft te maken met het probleem op de A27, Breda richting Utrecht. Bij Knopend Rijnsweert is de rechte rijstrook dicht. Heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Daar stond een vrachtwagen in brand. Vanaf Knopend Eveningen tot aan Knopend Rijnsweert staat 13 kilometer file. Ook een aanreding op de A28 Zwolle Utrecht bij Amersfoort 2 kilometer. En op de A58 Tilburg richting Eindhoven bij West 2 kilometer. Daar is de rechterreis ook dicht na een aanreding. was ook een aanreding op de A326 Nijmegen richting Den Bosch. De weg is dicht tussen de aansluiting met de A73 en het Knopend bankhoef. En volgens Rijkswaterstaat gaat dat nog een paar uur duren. Dit is Radio 1, NTR... REM-TIME Rem. Vroeger was je met 65 jaar oud en afgeschreven... maar tegenwoordig tel je met 70 gewoon mee. Denk maar aan Rob de Nijs nice die nog steeds rockt... of aan Gerard Cox van Koten en de Bie. Onze eigen 82-jarige meneer Van Rest... Verhoeven. En dan heb je nog 100.000 minder bekende 65-plussers die Nederland dagelijks voeden met hun arbeid en talenten. Het aandeel 65-plussers in onze bevolking stijgt dagelijks. Deze demografische transitie, die niet alleen in Nederland... maar ook in de hele Europese Unie gebeurt... heeft gemaakt dat de Europese Commissie... samen met het Europees Parlement 2012... tot het Europees jaar van Active Aging heeft uitgeroepen. Europa wil zo aandacht vragen voor de uitdagingen... die ze de komende jaren gaat meemaken. Luisteraars, u kent me een beetje voor gezanig, moet u bij andere programma's zijn. Ik praat liever over wat goed gaat. En daarom wil ik proberen om te laten te horen wat 65-plussers dagelijks bijdragen aan onze maatschappij. Het is simpel, bel me op 0800 1121, mail naar primtimeapenstaartntr.nl... en twitter me op hekje Primtime Radio 1... en vertel wat u als 65-plusser dagelijks bijdraagt aan onze maatschappij. Ik zou het nog leuker vinden als jongeren bellen... met voorbeelden van 65-plussers die hun leven verrijken. En omdat ik zeker weet dat ik niet alle telefoontjes ga kunnen behandelen... moet u massaal mailen en twitteren, want dan komt het op de site... en dan kan ik daarvan een paar voorlezen. Welkom bij Primtime. We're Luisteraars, ik zocht al een reden om haar in primetime te krijgen. De frisin die begin jaren tachtig in Amsterdam mijn hart staalt. Die dagelijks als 65-plusser nog geeft aan de maatschappij. De eerste vrolijke voorzitter van ons parlement. Dit jaar wordt ze 69, Jeltje van Uwe. Goeiemorgen, Jeltje. Goeiemorgen. Je ja, we kennen elkaar al zo lang. Ik was een broekje van 23 jaar. Je was parlementslid. Ik was actief in de PvdA. We ontmoeten elkaar en, en, en die indruk die je toen op hebt gemaakt... is nooit voorbij gegaan. Dus ik mag Jeltje zeggen. Zeker. Oké. Okay. Wat doe jij nog allemaal zo, zo in een dag? Je, je wordt dit jaar 69, wat doe je dan als 68-jarig? Hoe ziet je dag eruit? Nou, ik ben uh, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeidsfractie... in de gemeenteraad in Den Haag. Nou, daar kan je eigenlijk al je hele dag mee vullen. Want als ik op de fiets door de stad ga... het is wat hadden trappen nu... want de accu van mijn elektrische fiets begeeft het <lacht> bij dit weer. Dus ik moet opeens nog beter weer trappen. Uh, maar dan, dan kom je mensen tegen en dan praat je met mensen... dan praat je over hun buurt... En over hoe het gaat. en je legt werkbezoekjes af met collega's en je leest veel. Ja. Maar ik zit ook in een aantal besturen Zoals. nog steeds. Nou, sommige leuk en sommige niet zo leuk. Ik zit in de Raad van Toezicht van de Wereldomroep. Ja. En daar, dat is natuurlijk op dit moment echt hard werken... om te proberen in ieder geval nog iets overeind te houden... bij de gigantische bezuinigingen die dit kabinet zo opleidt. Uh, even kijken, Rien, is de webcam aan? Want luisteraars, ik weet niet of de oude oh, webcam doet er niet wat jammer... want dan kunt u het gezicht <laughs> zien, dan zie je meteen weer... de politica die opstaat. En welke besturen nog meer, Jeltje? Uh, Krullenmullen Museum, daar gaat het heel goed mee. Net de nieuwe directeur. Uh, en zo uh, probeer ik het Nederlands Filmfestival dat is natuurlijk één keer per jaar in Utrecht ja. een week en ja, dat zijn toch allemaal dingen in, de, maar, in maar, een hoek die heel belangrijk zijn maar dan, jij kan als geen ander uh, vergeleken, toen jij opgroeide met 65 jaar was vroeger iemand een beetje afgeschreven in de maatschappij hè ja, nou ja, ik ben een beetje. ik vlieg wat raad door de generaties. Uh, want mijn moeder, die is geboren toen haar moeder al een eind in de 40 was, zelfs. Ze was de jongste dochter en mijn grootmoeder woonde bij ons in huis en is 93 geworden. Uh, mijn moeder, die was over de 40 toen ik geboren werd. Dus dan heb je een heel ander beeld van leeftijd. Toen ik 25 was, was mijn moeder 65. Ja. En, en toen fietste ze nog en was ze actief in de plattelandsvrouwen en alles wat. Wat daarmee te maken had op het dorp. Dus ik heb wat dat betreft altijd wel erg actieve, uh, wat we nu oude mensen, en toen ook al ja. waarschijnlijk, alleen het leefde niet zo bij mij. Oké, okay, nou luisteraars, weet u, de voorbeelden zoals Jeltje dat net noemt, oh god, ik ben toch trots op je. Dan, dan, <laughs> dan, als u nog voorbeelden heeft, we staan voor de Haagse Hogeschool, u mag altijd de bus binnenlopen, maar u kunt natuurlijk ook bellen met 0800 1121, mailen naar NTR.nl. en de tweets kunnen naar hekje Primetime radio 1. It be nice to... uh, u bent sinds kort uh, professor, kan ik zeggen, Tini Cardol. U bent aan de Vrije Universiteit in Brussel, hoogleraar in... Gerontologische vraagstukken. Zoals en nu eenvoudig heen. Nederlands? Dat zijn uh, vraagstukken die met de ouderdom te maken hebben. Oké, okay. en vandaag is hier in de Haagse Hogeschool dat congres over ja. Active Aging. U was net de keynote speaker, de belangrijkste spreker van... Nou. Ja, ik heb iets mogen zeggen, inderdaad, wat uh, onze opvattingen zijn... of wat onze, wat de opvattingen zijn over actieve ouderdom, laten we het zo noemen... Mm -hmm. en hoe dat gestalte krijgt uh, op dit moment in uh, Europa... maar wat zeker toegespitst in de Nederlandse samenleving. Maar waarom is het nodig? Nou, um, mag ik Jeltje zeggen? Hè? Zeker, u, uh, zeker. Die geeft net aan uh, van hoe, uh, hoe jij het met je moeder hebt meegemaakt, een actieve vrouw... En, uh, het is ook, ik heb toevallig net een vergelijking gemaakt dat in 1900 was bijna 60% van alle mensen als ze nog leefden die uh, zaten, waren op de arbeidsmarkt actief en nu 2 tot 3%. Terwijl er van de andere kant een enorm aantal ouderen in de samenleving is uh, gekomen. En straks, uh, ik heb het ook aangegeven, één op de uh, Je hebt straks één oudere op twee werkende. Ja. Als er niets verandert. Maar dus dat, er moet dat wel... moeten we even ja. uitleggen. Ons sociaal stelsel is eigenlijk gebaseerd op het feit dat als er één inactief is, 65 plus, dat uh, zes werkende mensen dat salaris opbrengen. Ja, dadelijk twee nog. Hè? Ja. Dus dat, uh, dadelijk en het is op... nu op dit moment dat per werkende, vier werkende, vier, ja, ja. Een, oh, en het gaat de, de demografische ontwikkeling gaat ja. zo zijn, dat er twee werkenden zijn die de kosten moeten opbrengen voor de ja. ene. Kijk, ja. en dan als u het zo zegt, dan benader je het vanuit de financiële, de economische ja. optiek. Je kunt van de andere kant, ik denk dat dat zeker zo belangrijk is... zeggen van als je kijkt naar de levensverwachting destijds... en de beperkingen, de omstandigheden waarin mensen werken... en je kijkt naar deze tijd, dan hebben we het al over de laatste decennia... dan zeg je mensen hebben zoveel meer mogelijkheden, potenties... blijven zoveel langer gezond... Ja. En zij hebben zoveel levenservaring dat het hartstikke zonde is... als we dat als maatschappij niet aanspreken. Want, want dus, Jeltsch, uh, ik kan ja. jou wel een, mag ik zeggen, een wat rijkere 65-plusser noemen... want je krijgt je raadsvergoed. Absoluut, nou, nee, dat mag je rustig en, zeggen. En wat me dus opvalt, jullie mm. zijn nu de mensen die restaurants bevolken... die naar de theaters, musea films gaan. Dus jullie mm. geven behoorlijk veel uit. Nou, dat laatste heb ik mijn hele leven wel gedaan. <laughs> ja. uh, dus daar heeft het me nooit aan ontbroken. Uh, maar het is waar en het is ook zo dat wat ik wel eens zilvermacht noem... Ja. is dat er een grote groep, dat zijn mensen, ik ben in 43 geboren... maar de mensen van uh, 46 en 47, ja. de babyboomers... Ja. dat is de grootste groep binnen de Nederlandse samenleving. En dat blijft ook zo tot ver in de jaren 30 van deze ja. eeuw. Ja. Dat betekent dat als die een macht zouden vormen, ze alles zouden kunnen uitleggen maken. En sommige dingen zien we ook in de maatschappij als het bijvoorbeeld om uh, pensioenen voor jongeren en oh, alles ja. wat we willen bewaren gaat. Ja, ik maar ga maar even ik de, de cijfers een... ja? ik geef iemand dan hebben okay. de luisteraars idee. In 1950 hadden we 10 miljoen inwoners en daarvan waren er 671.000 mensen tussen de 65 en de 80 in 1970 hadden we 14 miljoen inwoners en daarvan was 1 miljoen tussen de 65 en 80 in 90 hadden we 15,8 miljoen mensen. Daarvan waren 1,6 6 miljoen tussen 65 en 80... En nu hebben we 16,6 miljoen inwoners... waarvan 1,9 miljoen tussen de 65 en de 80. Dus ja. er, er, er komen steeds minder, zeg maar, de babygroei. Ja. Die is niet zo groot en we worden gezond ouder. Ja, maar misschien toch nog even een ja. aanvulling op wat net... wat we hadden erover, ja. dat je als ouder... en dat is zeker belangrijk, een belangrijke consument kunt zijn... Hè, in de samenleving. Wat misschien nog belangrijker is... En, en dat zien wij in Nederland al in een behoorlijk sterke mate aanwezig... is dat de helft van onze ouderen verricht vrijwilligerswerk. Ja. Eén op de drie verricht mantelzorgwerk. En dat zijn maatschappelijk heel belangrijke aspecten... die uh, kleven in positieve zin aan ja. deze uh, categorie. En die, die kwaliteiten, die men ook met plezier doet... dat zijn ook vrijwillige keuzes die mensen maken. Hoewel mantelzorg, dat, he, dat kan wat, wat anders zijn. Nou, je kan leggen. ook zeggen... laat iemand anders me van ja. net verzorgen. ik doe het niet. Dus ja. het is ook een keuze. Overigens komt er wel wat druk op die mantelzorg... door als gevolg van dus de... Toename van de arbeidsparticipatie. Ja. Want mensen, die, als je het beide doet, dan wordt het heel zwaar, geven mensen. En is het voor sommigen ook een, ook een moeilijke opgave. Maar ik wil even benadrukken dus dat wat je dan noemt, hè, de zilveren kracht, dat die zich daar vooral uit in maatschappelijk een heel belangrijke positie nou, äh, spelen. Je ziet ze ja. ook steeds meer op vergaderingen... en in televisieprogramma's verschijnen. Dus uh, uh, de, de, de, de, de, die auto's ja, van roeren zich meer dan vroeger. E, bij ons, uit onze onderzoeken hebben we 70.000. Dat is toch behoorlijk mensen bevraagd. Eén uh, op de drie van de mensen geeft aan zeer geïnteresseerd te zijn, ook de oudere categorie, in politiek. Ja. En ik heb pas, misschien kan Jeltje daar iets van vinden, heb ik aangegeven. Hoewel indirect maak je net al een opmerking dat de politiek te weinig geïnteresseerd is in die, in die groep. Dus, uh, de politiek is maar, altijd redderzetten ja. wie stemt. Zo ja. is het toch meestal? Uh, ja, maar het gaat uh, in de politiek natuurlijk ook om... dat je goede ideeën ja. aangeleverd ja. krijgt. Dat je met mensen praten. Uh, politiek is niet alleen praten, maar is ook vaak luisteren. Luisteren naar mensen en daar weer dingen uit opdoen. En dan heb je natuurlijk behoefte aan een doorsnee van de hele bevolking. Dus ja. van iedereen. Ja. En zeker dus ook van een hele grote groep ouderen. Maar Jeltje, nu, um, ik, ik kijk naar wat belemmeringen. Bijvoorbeeld... Het is hmm. nog steeds zo dat je als burgemeester of ambtenaar... moet stoppen op je 65ste? Nee, 70ste. En dat is nu verschoven naar 70? Ja. ja Oké. Okay. En moet je niet, moeten, moeten we die leeftijdsgrenzen niet weghalen? Ja. die in de wet Er is gisteren een voorstel aangenomen, of eergisteren gisteren, in de Tweede Kamer. Dat dus in ja. jouw gebied, maar ik mag er even iets van zeggen. Waarin aangegeven is dat mensen kunnen die met, een met de AOW gaan, 65, kunnen besluiten om uh, te blijven werken en hun AOW voor een deel bijvoorbeeld te bevriezen, wat via andere mogelijkheden dan kan renderen, zeg maar, hè, dat, uh, dat bedrag. Zodat je dus een flexibele uittreden na je 65 kunt uh, bewerkstelligen. Dus we zitten in een overgangsfase, heel nadrukkelijk, ja. overigens ook laten we dat niet uh, vergeten... Ja. naar ja. een langere uh, arbeidsmarkt. Maar ik heb doel. mensen meegemaakt... En, uh, die, die, die gedwongen moesten stoppen met werken... op een 65 die dat niet wilden. Ik ken zelfs mensen die naar de ja. rechter zijn gestapt... hebben verloren. Ja. Dus tot een jaar of 15 geleden... Jantje, was onze maatschappij niet ingericht... op ja. 65-plussers... die nog actief ja. economisch wilden zijn. Ja, maar je moet altijd oppassen met verworvenheden... die je ooit hebt voor mm. een bepaalde groep... hebt uh, willen maken... om die vervolgens dan weer af te doen... als iets slechts. Mm. Je moet overgaan... Maatregelen maken. Ja. Want wat je voor eerst deed, dat mensen na hun 65ste, vroeger was je ouder ja. op je 65ste, hm. kon je minder op je 65ste. Ja. Al was het maar door de voeding die je hele leven gehad had en door je ja. ja, gezonde leven, wat je niet altijd voor jezelf kon realiseren. Dus was je veel ouder op je 65ste. Ja. En dus kun je nu, nu je wat gezonder tussen aanhalingstekens mm -hmm. oud heb kunnen worden... kun je ook wat langer uh, mee. Dus je moet overgangsmaatregelen maken. Je moet niet abrupte eindes veroorzaken. Maar in de psyche van ons bestuur zat dat er nog niet. Nee. nee. Nee, dat, dat gaat dus heel langzaam. Ja. En dat gaat vooral ook zo langzaam... omdat verworvenheden zo moeilijk af te knabbelen zijn. Dus ja. het is een verworvenheid dat je op je 65ste AOW krijgt. Als je een uittredingsregeling hm. wilt maken... waardoor mensen makkelijk door kunnen werken... na hun 65ste... dan denkt iedereen dat dat iets afhaalt van de verworvenheid. Maar dat is niet zo. Nee. Het is een nieuwe verworvenheid die nodig is in een hm. nieuwe tijd. Nou, wat grappig is, ik ben ZZP'er... en ik heb hm. geen pensioen nee. en... Uh, uh, ik, ik wil werken tot mijn dood. Ik, ik, vind, ik, ik zou niet weten. Kijk, mm. jij hebt een volle dag. Maar ik, ik, ik heb even... Uh, mevrouw Van Ekster, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik begreep van Rien dat u 72 bent. Ja, ik ben 72, ja. En wat draagt en ik... u nou dagelijks bij? Nou, dagelijks. Ik, doe, ik leid een, een clubje van... Nou, de jongens is 70 en de oudste is 90 en we doen samen koersballen. Wat? En dat is een so koersballen, dat is een soort schudeboele. Oh, een soort schudeboele. Ja, en dat doen we gewoon op ons eigen houtje met, ik ben gelijk voorzitter en penningmeester en de hele reute met deut. En we doen het gewoon op ons eigen initiatief. Oh wat goed zeg, en, en, en, en, ja. en, en, en dat is zeg maar een dagvullende taak? Ja hoor, deze zeker wel ja. En waar woont u? Ik woon in Inge, daar is in de Betuwe. Een ja. heel klein dorpje. Ja, nou, dat vind ik heel leuk. Want in het, en, en, en bent u nog van plan om in een bejaardentehuis te gaan? Want ongeveer 3% van onze Ach. ouderen zitten in bejaardentehuizen. Uh, of bent u van plan om echt tot het einde der dagen zelfstandig te wonen? Nou, nou, ik ga dood in mijn eigen huis, hoop ik hoor. Ah. Nee, dat beweer ik zelf wel. Nou, hartstikke bedankt dat u hebt gemeld. Ja. Ik heb hier in de bus. U, u was 85, vertelde u het begin van de uitzending. Uh, do, doet u nog wel actief dingen in de maatschappij? <laughs> ik geloof dat ik het drukker heb dan toen ik werkte. Ik ben nu 20 jaar met pensioen, maar ik, eh, ik loop met twee agendas. oh vertel, waarmee waar allemaal? Nou, met, met onder andere het bestuurschap, het voorzitterschap van de ANBO, dat is een ouderenbond. Ik doe, werk met asielzoekers. Ik vertoon elke maand een film voor senioren. Ik ben taxichauffeur voor al mijn vriendinnen die geen auto meer rijden. <laughs> Want de ene ziet niet goed en de andere hoort niet goed en de derde heeft een stijve been. Ja. Ik wou een poot zeggen. En ik vind het erg leuk om taxichauffeur te zijn. Nou, nu is het bij mij, ik ben net 50 geworden en vroeger vond ik 50 echt oude mensen. En, en, en dan zegt iedereen nee, dat is zo erg. Maar ik kijk ik om me heen, als u, als u vergelijkt met uw jeugd. Vroeger waren al mensen echt dat je dacht, zeur niet en ga in de hoek zitten. Ja, was een lieve oma die, hul, ja. die zat te breien. Ja, ja nee, dat, uh, ik heb dus geen tijd voor breien en geen <laughs> tijd voor, uh, voor. nog steeds niet voor de geraniums. Ja. En ik, uh, ik heb natuurlijk het voordeel gehad dat ik 22 jaar in ontwikkelingslanden gewerkt heb, onder andere Suriname. En daar is die scheiding niet tussen nee. werk en niet werken. Nee. Daar doe je ook allemaal vrijwilligerswerk. Je ja. denkt er niet aan om iemand te laten vallen op straat... of iemand geen soep te brengen of niet de bedden nee. op te maken. Die scheiding vind ik heel verschrikkelijk. Ja. En ik denk dat wij onze kinderen veel meer moeten uh, leren... Als, als je dat mag zeggen, maar voorleren, voordoen... Ja dat er geen scheiding hoeft te zijn tussen betaald werken en onbetaald. Ik ga het meteen vragen, want hoe oud ben jij? Ik ben 22. En je bent student hier op de Haagse Hogeschool? Ja, klopt. Wat studeer je? Maatschappelijk werk en dienstverlening. Oké, okay, nou precies. He, die, die, die scheiding die er is, hè, dat je echt denk 65 uit huis ouder... is die bij jou geïnstitutionaliseerd, zeg maar? <laughs> nou, nee, ja. Ik, ik, ik denk dat als ik dus 65 ben en zou moeten stoppen met werken... ik denk dat dat... Um, het is wel... Wel zo dat dus mensen denken van nou 65 kapte ermee klaar ik ga lekker thuis zitten. Maar iedereen valt dan ook in een gat. Ik denk dat het heel ja. veel mensen erg tegenvalt. Ja. En ik denk dat ik zelf tegen tijd is het nu heel moeilijk te zeggen. Het is natuurlijk nog heel ver weg nog voor mij. Ja. Maar dat ik wel. Pas op hoor, voor, je het weet wordt je dag oh wakker ben je 50. Ik kan je het vertellen. <laughs> nou, misschien ook dan eens een keer terug. Echt verschrikkelijk. Dan denk je in je hoofd dat je nog 18 bent. Nou oh ja, dan krijg je dat. Ja. Heb je dat nog, Jeltje? Dat je in je hoofd denkt dat je nog 18 bent. 27 is mijn leeftijd. Ouder ben ik nooit geworden. Ja, en is het dan moeilijk dat mensen je nu aanspreken met u en mevrouw? Nou, om te beginnen zeg ik altijd één keer per dag... hardop dat ik 68 ben. <lacht> Anders geloof ik het soms zelf niet. Ja. Uh, dus dat is al heel verstandig. En ik vind het inderdaad, als je het vergelijkt met hoe je tegen oudere mensen aankeek ja. ...toen ik jong was, <lacht> zelfs toen ik nog 50 was... <lacht> uh, ...dan is het een heel verschil. Ja, Maurits, goedemorgen. Ja, goedemorgen Prem. Zeg het maar. Nou, ik uh, uh, ben 42, dus uh, ik, uh, ik zit overal een beetje tussenin. Ik uh, zit in uh, veel besturen uh, als, uh, als vrijwilliger en gisteravond had ik een vergadering van een van die besturen. En toen zei ik nog, als er geen 75 70 zouden zijn, dan zou uh, dit bestuur niet overeind gehouden kunnen worden. En uh, uh, zij houden echt uh, voor, voor mij en, uh, en de generaties uh, na ons, dus ook voor mijn kinderen, de maatschappij op een aantal vlakken heel erg overeind. En daar ben ik heel blij mee. Oké, okay, nou Maurice, uh, ik kan het niet beter zeggen. Dankjewel. Ik heb een heleboel mails en tweets. Uh, Dick Viveen, we hebben bijna vier jaar twee dagen per week op onze tweeling kleinkinderen gepast. En alweer een jaar en hopelijk nog lang twee dagen per week op onze oud- en -op, op onze kleinzoon. En onbezoldigd. En hij houdt de website van de sportvereniging bij. Mijn, dit, oh, dit is een heel mooie. Femke Wolthuis, mijn vader is 72. Samen met hem heb ik een bruisend orkest opgezet. Romanesca. Daarmee maken we heerlijke muziek en geven voor concerten. Mijn vader Willem Wolthuis is violist. Tijdens zijn werkzame leven, was hij wereldberoemd met zijn salon orkest. plusje. Hebben we meneer... Oh, een sterke dag. Goedemorgen meneer Wolthuis. Nee, mevrouw Wolthuis. Oh, de... Ik ben de dochter van Willem. Femke, ja, ik zat net... Je zit ook in het noord hollands Orkest. Hoe is het dan? Hoe oud ben jij? Ik ben, ik ben 45, maar mijn vader zat in het Noord-Nederlands Orkest... en die heeft altijd over de hele wereld gespeeld... en die heeft nu een nieuw orkest opgericht, Romanesca, En dat doet hij dan samen met mij en vier andere jonge muzikanten. En, en, en is, speelt hij je eruit? Is hij fitter dan je? Wat zeg je? Speelt hij jou eruit... Ja, absoluut, <laughs> nee, het is een fantastische violist die uh, uh, zijn hele leven natuurlijk over de, de hele wereld heeft opgetreden en hij is altijd blijven spelen en uh, dat betekent dat hij, ja, hij wordt alleen maar beter, de muziek wordt alleen maar mooier ja. denk ik als je Femke, ouder wordt. wat is de ja. website waar iedereen kan gaan kijken om te kijken waar jullie spelen? www.romanesca.nl Oké, okay, veel succes en ik... Uh, nou, top, dankjewel dat je hebt gebeld. Dankjewel. Ik kreeg hier dankjewel. nog uh, van Karin de Reken Graag vertel ik hoe trots ik ben op mijn vader. Hij begon na zijn 65e een nieuwe loopband. Nam zelfs nog even een contract voor onbepaald eind. Tijd aan als klusjesman op een vakantiepark. Stopte uiteindelijk definitief met werken op 80-jarige leeftijd. Kijk, dat zijn nog voorbeelden, ja. professor, van hoe het ook wel kan. Nou, ik kan er nog, misschien, uh, u bent 85, uh, u gaf straks in de inleiding aan dat ik nog vrij recent als hoogleraar ben geïnstalleerd. Ik ben naast hoogleraar ook uh, directeur, bestuurder van zorginstellingen, thuiszorg. En een van de mensen die bij ons woont in de, in de zorgcentra, dat is een man van 97 en die had ik benaderd om de inleiding te doen voor mij bij mijn, uh, bij mijn uh, aanstelling. Ja. En toen zei hij, nou zegt hij, op zich voel ik mij vereerd... maar ik moet in mijn agenda kijken. Ik vroeg twee maanden van tevoren vroeger, maar dat was geen grapje... of ik die dag wel kan. En hij bladerde, hij zegt, nou, ik heb nog een gaatje die dag, zei hij. Een man van 97, dus... Uh, de, de, dus wat, ja. wat is er dan in die beeldvorming, Jeltje? Want als je dus de bellen zo hoort... En, en, en ook meestal als ik met mijn radioprogramma zo ben... dan zie je vaak dat ouder... Hoe komt dan in die beeldvorming nog dat jullie zielige oudjes zijn... die ergens achter de geranium zitten? Ja, dat... dat, dat, dat weet ik ook niet, uh, die, die, hoe je dat sociologisch en dergelijke moet verklaren, dat weet ik niet. Ik denk dat het het beeld is van ik ben jong en ik kan alles aan en ik kijk aan tegen een groep mensen die oud zijn en niet meer alles kunnen. Want dat moet je natuurlijk ook erkennen, dat leeftijd ook meebrengt, dat je iets minder dingen kunt. Ja. Maar daar kun je ook weer in voorzien. Je moet je, moet beter, je moet je hele leven letten op wat je eet, maar als je ouder bent, moet je er nog meer op letten. Echt waar? Je moet je hele leven goed bewegen, maar als je ouder bent, moet je echt gaan bewegen. En met een persoonlijke trainen praten om te kijken van hoe kan ik maar, daar nou wat was aan was doen. Het was zo'n leuke uitzending, maar dat <laughs> ja. ik dit zeg en ik naar mijn eigen buik keek en mijn vrouw die altijd ze te klagen But, dat ik nou, nee. dat deed ik niet expres nee, of Rem, ja, ja, ja. Nee. Maar misschien wordt dat ja, wat professor. te veel geaccentueerd. Want nee. eh, ik heb straks een, een, een, een plaatje laten zien van een gezicht van een mevrouw, een jonge mevrouw aan de ene kant, en een oudere mevrouw. Kijk, we hebben toch nog met een vrij krachtige industrie te maken ja. die het over anti-age hebt. He, nou, ja. Dus een, als je het letterlijk neemt, nou dan heb je die tendens, hè, als je, dan zeg je van nou, uh, oud worden is het schrikbeeld. Want je raakt in verval fysiek. Want het fysieke, daar wordt toch erg hoog. Uh, anti rimpel en zo. Nou, ja. En, en, en ja, dat is niet bevorderlijk. Het is de schuld maar. van de industrie. Het is de schuld is, van die hele mode-industrie van en Al die merken die zeggen, nou, die, gebruik de... mij dof, dan ben ik nog jong en goed. Die dragen in ieder geval bij aan een bepaald imago van Prochter jong en, en oud. Procter ja. en Gamble en Unilever moeten nu hun beleid veranderen... want die zitten ouderen te bashen. Dus alle ouderen... Ja, ja, ja nu dat zegt professor Kabot. Het is inderdaad <laughs> ja. zo. In de, in de beeldvorming op televisie ja. wordt er altijd benadrukt... Dat, dat, je, dat je er niet oud moet uitzien. Ja. Dat je er hip en slank en dingen moet uitzien. Nee, maar ja, precies. En, en ja. Ruim 2000 jaar geleden zei al iemand van... waarom zou je niet... die werd ook bevraagd. Cicero we kennen, hem misschien uit de geschiedenisboeken. En die werd had een mooi boek geschreven over een man van 87. Die werd aangevallen door twee jonge mensen. En of dat hij niet gebukt ging onder de ouderdom. Of dat niet heel erg verschrikkelijk was. En toen zei hij, ik heb andere kwaliteiten. En wijsheid, het, het inschattingsvermogen. Dat dat, dat merk ik dat dat dagelijks op een hoger plan komt. Dus als u mij daarop aanspreekt... dan kan ik jullie misschien tot steun zijn. zijn. <lacht> dus, waarom, ja, dus waarom zoek je niet naar de ja. kwaliteiten... die toch ontegenzeggelijk in, in ruime mate zijn? Ja. En een van het vervelend ding is de tijd. Uh, ik ben een 77 jarige en ik werk nog veel plezier. Ik heb kledingreparatie-inrichting, welke ik na het overlijden van mijn man in 2000 heb voorgezet. Voel me nog midden in het leven staan... en ik hoop dit lang te doen, Annie Gijsbrecht. Luister als u moet op de, de website kijken... daar wordt allemaal geplaatst, Jeltje van. Tot slot nog dit. Je, bent, uh, je wordt 69 dit jaar. Ik zou bijna zeggen, uh, in Den Haag... een politieke force van je welste. Uh, wanneer denk jij nou dat je zegt... nou Prim, dan ga ik met pensioen? Dat kan je, kan ik niet zeggen, uh, want dat betekent, ja, het, het kan zijn dat ik door fysieke eigenschappen mezelf moeilijk ergens naartoe kan verplaatsen en dan wordt het moeilijk om je in de politiek te begeven. Maar tot die tijd, zolang mijn mond het nog doet en zolang mijn oren het nog doen, want luisteren is minstens zo belangrijk, zolang ga ik door. Nou, Jeltje van Uhoeven, ik hou ontzettend fijn. Ik bewonder je. Ik vind het geweldig dat je mijn gast was. U ook bedankt, professor. U ook iedereen bedankt die heeft meegedaan. Uh, dit programma, uh, Primtime, is een NTR-programma. Na de ster krijgt u Jan van de Putten, daarna Felix Beurters met de gids.fm. Morgen om half elf zijn er weer, weer. Tot morgen. Nummers twee. Dag. scum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 Kijk op vodafone.nl vastopmobiel. Geen vaste lijn, wel een vast nummer. Power to you. Vodafone. Meiden, zullen we shoppen in Londen? Goedkope vlucht. Nog een hotelletje erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Vliegwinkel.nl Vodafone vast op mobiel. Nu de eerste zes maanden 50% korting. U betaalt er slechts 6,25 euro per maand. Bel 0800 0500. Power to you. Vodafone.